FM... Zo, de Schwarzwaldkliniek met ijskas, een uh, Nederlandstalige cover van Iceberg van Grauwzoon. En uh, we hebben hier een gast in de studio. Welkom, Peter. Goedemorgen, Rafa. Uh, ik heb jou uitgenodigd omdat we het vandaag had hebben over, uh, vandaag, uh, over wonen en uh, reizen en ecologisch toerisme en zo. Um, ja, en ik heb jou uitgenodigd omdat jij op een boot woont en uh, je hebt die boot wat omgebouwd. Uh, dat klopt ongeveer, ik heb die boot niet omgebouwd, ik heb die van nul opgebouwd. Dus het is geen omgebouwde boot, het is een zelf opgebouwde boot. Oké, okay, wat wil dat dan zeggen, van nul opgebouwd? Um Waarom, waarom is die van nul opgebouwd? Omdat ik wou dat die op zonne-energie zou varen. Ja. En uh, de bestaande boten zijn eigenlijk gemaakt uh, om met benzinemotoren of dieselmotoren te varen. Dus die gaan ervan uit dat je eigenlijk oneindig veel energie hebt. En, uh, 100 pk is uh, daar niks in, in zo'n boot. En aangezien dat ik met zonne-energie maar heel weinig energie heb, in vergelijking, moest ik zorgen dat die boot heel weinig energie nodig had om te varen. Ook. Dus ik heb die daarom van nul beginnen op te bouwen. Oké, okay, dus je had zelfs geen raamwerk daarvoor. Je hebt gewoon uh, alle materiaal verzameld en je eigen raamwerk beginnen bouwen. En dan daar verder op... Uh, ja, dat gebordeeld. klopt. Ja, ik ben uh, begonnen me eigenlijk eerst uh, te berekenen van um, hoeveel uh, zonne-energie dat ik ongeveer zou opwerken. Met hoeveel oppervlakte, hoe, hoe lang mijn rompen daarvoor zou moeten zijn... Uh, ...voor uh, een bepaalde snelheid te kunnen halen met een bepaald vermogen. En uh, dan heb ik die rompen eigenlijk aangekocht in, uh, in stukken. Dus dat zijn uh, plastieke rompen die daar gegoten zijn in uh, stukken van ongeveer een meter lang. En dan zit je die achter elkaar en uh, klikt je die aan elkaar vast, bij wijze van spreken, als een soort Lego. Ah, oké. Okay. Uh, en wat was jouw bedoeling daarmee? Uh, de bedoeling is eigenlijk... Uh, initieel was dat onder andere om te kijken of dat het mogelijk was om op een duurzame wijze uh, te reizen. En Het is ook verder blijven groeien. Momenteel is het mijn bedoeling om een model op de markt te brengen van woonboot, waarin, dat het, uh, waarin dat het eigenlijk ook direct aangetoond wordt dat het mogelijk is om met onze huidige Kennis, uh, wetenschap en uh, producten dat we gewoon nu in de winkel kunnen kopen, uh, duurzaam te wonen en te leven. Oké. Okay. De oorspronkelijke bedoeling was eigenlijk duurzaam reizen, niet duurzaam wonen, of een combinatie? Um, nee, in het begin was het eerst kijken van, uh, kan ik het wel? Want ik, ik, voor mij was het ook een, vra een open vraag of dat, ik, of dat het ging werken of niet, die boot. Uh -huh. uh, waar heel veel mensen dat zeiden dat het totaal niet zou lukken om op zonne-energie rond te varen trouwens. Dus, uh, we praten over twaalf jaar geleden. Uh -huh. uh, en dus... Ik was ook zelf nieuwsgierig van, gaat dat wel lukken? En ik had uh, een beetje schrik van, ja als dat niet lukt, uh, heb ik gewoon ja, pech en dan uh, zal ik uh, maar een benzinemotor erop hangen ofzo. Maar dat ging eigenlijk heel goed en dat ging beter dan dat ik verwachtte zelfs. Dus uh, ik zat aan uh, de safe side en niet aan de sorry side van uh, mijn berekeningen. En had je uh, daar wat tips of had, had je wat ervaring in het bouwen? Had je enige nee. ervaring met boten? Nee, totaal niet. Totaal ik heb niet. echt uh, compleet moeten uh, van nul alle kennis uh, vergaren. Uh, op het internet zoeken wat uh, de formules zijn om dingen uit te zoeken. Uh, ja. En hoe lang heeft het dan geduurd voordat je zoiets had van. nu ben ik er misschien klaar voor? Ik heb ongeveer een jaar, een jaar uh, daaraan zitten nadenken van hoe dat ik die boot zou doen en hoe, uh, voordat ik uh, de eerste aankopen ben beginnen te doen. Een jaar ook Ja, zoiets ongeveer, ja. ja, ja, ja. ja. Oké, okay, zo meteen uh, wat meer erover. Eerst nog wat muziek van de No Twist. No Twist. De No Twist met Ship. En um, de No Twist, die waren onlangs in België. En in april zijn ze, het nog eens, die groep uit uh, Beieren, Duitsland. En uh, die zijn in april in Brussel voor een concert. Um, Peter, um, ja, hoe ben je er eigenlijk toe gekomen? Wat, wat heeft jou zo geïnspireerd om uh, ja, zo dat idee vast te pakken van ik ga hier nu een ecologische boot proberen te maken? Dat is... Uh... Eigenlijk een, uh, een lang en een simpel verhaal. Uh, ik wist niet zo heel goed wat toen met mijn leven. En ik wou wel eigenlijk een soort huis bouwen en zien wat mogelijk was om zelfvoorzienend te wonen en zo in België. En ik was zo hier en daar beginnen rondkijken. Maar ik besefte dat ik niet die budgetten bij elkaar ging krijgen om dat te doen. Dat is één factor. Een tweede factor is dat ik altijd graag wou reizen in mijn leven. En ik heb dat in mijn uh, jaren, voor mijn twintig, heb ik dat wel kunnen doen. En uh, toen heb ik ook die smaak te pakken gekregen. En dan ben ik tegen mijn, uh, ja, zo'n twaalf jaar geleden, dus ik, dat is het, uh, ja, na mijn dertig, uh, heb ik dan een moment gehad in mijn leven dat ik terug, uh, dat ik zowel geld had... Geen werk had, uh, geen lief had. Dus dat was zo echt het ideale moment om, om uh, eigenlijk te zeggen: Oké, okay, nu heb ik alles. Uh, stars are aligned. Ik wil terugreizen. Uh, wat dat ik niet wou doen, was te voet rondreizen. Want ik wou niet met een rugzak, uw uh, uh, uh, living meesleuren en uw slaapkamer en alles in een zak gepropt. En dat zag ik niet meer zitten. Hetzelfde het verhaal met een fiets eigenlijk. Uh, ook omdat je dan uw grief de hele tijd moet half bewaken. Uh, uh, met een minibus rondreizen heb ik ook gedaan, uh, toen ik 20 uh, was uh, uh, dus zowel te voet als met de fiets als met de, allemaal, dat beviel me wel, maar ik wou dat niet meer doen nu met de minibus, omwille van de reden uh, twee redenen eigenlijk, ik dronk heel graag uh, een uh, glaasje alcohol en met uh, verstrengde controles overal wist ik van, deze is gewoon uh, een risico dat ik niet meer kan pakken uh, en een tweede reden was, omdat ik al heel geïnteresseerd was in ecologie en duurzaamheid. En ik wist ook, met een minibus ga ik dat nooit echt kunnen. Ik ga wel off-grid kunnen zijn, maar niet echt duurzaam. Gewoon omdat je niet de oppervlakte hebt op een minibus, om je energie zelf op te wekken om rond te rijden daarmee. Dus, uh, en met een boot kon dat wel. Mijn, dat is mijn eerste liefde, het water. Ik heb uh, heel mijn leven veel watersporten gedaan. En dat is eigenlijk een beetje hoe dat ik tot het idee uh, gesukkeld of gerold ben van met een boot rondreizen. En initieel dacht ik van, ik ga een boot kopen en, die, en daarmee rondreizen, een oude boot, want er waren heel veel tweedehandsboten die best wel goedkoop waren. Maar ik had schrik dat ik uh, tijdens het reizen dan... ...ging moeten stoppen met reizen of keuzes ging maken van minder te reizen uit besparingen. Wat dat dan tegen de bedoeling zijn van, zou zijn van het rondreizen. Want hoe meer kilometers dat je aflegt met een boot of auto op benzine, ja, hoe meer dat dat kost. Want elke liter betaal je plus onderhoud natuurlijk. Verder kende ik ook niet zoveel van boten, dus ik wist ook niet goed van welke kosten kan ik verwachten... En stel je voor dat die duurder waren als de aankoop, zou mijn reis ook stranden op zo'n moment. Dus dat zijn allemaal redenen dat ik, dat ik uh, bij terug ben afgeweken van het plan van met een uh, gewone boot rond te varen. En dan dacht ik van, ja, zonnepanelen bestaan, batterijen bestaan, elektrische motoren bestaan, dat moet toch niet zo moeilijk zijn om dat allemaal te combineren en daarmee rond te varen. En desnoods kan ik niet zoveel varen per dag en dan laat hij maar een dag terug op voordat ik terug wat kan varen, maar hoe meer dat ik dat ben beginnen te onderzoeken, hoe meer dat ik eigenlijk niet snapte waarom dat dat nog niet gebeurde en ik, ik, zag, ik zag niet waarom dat dat niet haalbaar zou, zou zijn en ik begreep ook niet waarom dat heel veel mensen mij zeiden van ja, dat, dat gaat nooit genoeg energie opbrengen. Dat was gewoon omdat... De mensen toen uitgingen van uh, onbeperkt veel energie voor alles gebruiken, in plaats van gewoon zuinig te zijn met energie, zoals dat wij deden voor de verbrandingsmotor. Want toen gingen wij ook met schepen rond door kanalen. Die werden getrokken door, door, door een vrouw, soms door kinderen. Die uh, werden niet altijd getrokken door een paard of zo. Hè. Dat is dus echt zo gemakkelijk en zo weinig energie kost het om een groot schip te trekken. Maar je moet je schip er ook naar bouwen natuurlijk dan. En hoe snel vaart dat schip dan van jou? Um, mijn uh, hoop was dat ik uh, tussen de drie en de vijf per uur, vijf kilometer per uur zou varen met die boot. Uh -huh. En uh, uiteindelijk, uh, dus uh, na alles uh, uitgerekend en getest te hebben, uh, was mijn topsnelheid op, op stilstaand water zonder wind, uh, was die 14 kilometer per uur. Dan waren die batterijen natuurlijk direct leeg, dus dat kon ik ook uh, niet lang volhouden. Laten we zeggen een kwartierke, twintig minuutjes of zo kon ik dat doen. En dan waren die quasi leeg terug. En als ik mij heel weinig, als ik gewoon 5, 6 kilometer per uur vaarde, op, uh, zonder wind, zonder uh, stroming wederom, dan uh, had ik minder dan 1 kilowatt per uur nodig. Wat dat is super weinig. is. Dus als je weet dat uh, een waterkoker al uh, 2 kilowatt per uur zou verbruiken. Dus dat uh, is gewoon uh, super. En, en je hebt niet eens veel zonnepanelen nodig. En tijdens mijn reis was het dan ook zo, dat als ik 5 per uur vaarde en mij een beetje dan die snelheid hield, dat mijn batterij eigenlijk uh, voller werd tijdens het varen, in plaats van leger. Uh, en dan verbruikte ik eigenlijk zo, werk ik zelfs een hele nacht kon doorvaren zonder te moeten stoppen, de volgende dag terug dus ik had een onbeperkte uh, reach zal ik maar zeggen uh, als er wat zon is, als er geen wind is als de omstandigheden ernaar uh, zijn natuurlijk uh, voilà. we gaan het straks nog wat hebben over Earthships uh, Je hebt me verteld dat uh, je de film waar we het wat over gaan hebben die over Earthships gaat een documentaire uh, van in uh, 2007 uh, dat je die gezien hebt dat moet in die tijd ongeveer zijn geweest dat die uitkwam ja. uh, jij dacht uh, 20 jaar maar het is 18 jaar geleden uitgekomen ja, maakt niet uit uh, en uh, ik vroeg me af, in hoeverre heeft jou dat geïnspireerd, want earthships dat zijn zo van die woningen die zijn heel goed uh, te bouwen in zo wat warmere gebieden uh, dus het is vrij goed isoleerbaar zo'n woning uh, op zich, zonder, uh, zonder veel uh, poespas en dat werkt dan veel met uh, afvalmateriaal en zo. Uh, maar goed, het is hier niet zo warm, uh, zo'n boot, dat moet je dan ook kunnen isoleren en zo. Uh, heb je je ook uh, laten inspireren om met afvalmateriaal te werken of uh, hoe zie ik dat uh, nee maar ik heb me uh, wel heel erg laten inspireren door Earthships als ook door uh, het boek Shelter uh, van uh, ik denk Lloyd Kahn en wat dat mij inspireerde aan Earthships is eigenlijk die woningen die zijn geconstrueerd om zo autonoom mogelijk te wonen maar op een duurzame wijze en zij proberen dat te doen door zoveel mogelijk uh, uh, passieve technologieën, zal ik maar zeggen, toe te passen, in plaats van actieve, waarbij dat deze keer passieve technologieën voor, passief, voor iets goeds staan, want dat betekent eigenlijk, zoiets gelijk. Uh, ik zal maar iets zeggen, een luifel maakt schaduw. Dat is een passieve technologie, je moet daar geen machine voor hebben om dan uh, het af te koelen, dat, is gewoon, dat werkt gewoon, van, gewoon door die luifel dat daar is maakt dat die niets dat niet verslijt en je hebt daar nooit onderhoud of wat dan ook aan. Je moet dat niet vervangen, eh, ja, of, of heel traag. Tegenover een actieve uh, technologie, zal ik maar zeggen, airconditioning of zoiets, moet je constant energie insteken, onderhouden, slijtage enzovoorts. Dus uh, dat vond ik heel cool aan U-Chips dat die heel veel met passieve technologie werken. Uh, de oriëntatie van de ramen naar de zon... Uh, het, uh, de stand van de zon doorheen het jaar, wat dat die dan opwarmt in het huis en wat niet. Uh, hoe dat het zit met uh, het, uh, de regen dat uit de lucht valt, om die dan te kunnen uh, gebruiken voor doeleinden in het huis en rond het huis. Uh, dus op heel veel wijzen wordt er eigenlijk... Uh, gewoon gebruik gemaakt van uh, passieve technologie. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Ja, ja. En dat was in het boek Shelter ook zo. Dat was eigenlijk een boek, en dat, dat was heel kort ging dat over alle mogelijke uh, uh, bouw, uh, hoe moet ik het zeggen, woonsten, uh, dat mensen hadden vroeger. Dus, of, of in andere culturen, niet alleen vroeger, dus bijvoorbeeld um, in uh, warme gebieden werd er uh, bijvoorbeeld ja, gewerkt dan met uh, schaduw dat op hun uh, woonst viel uh, om, om het automatisch koeler te houden, of door uh, heel dikke massa in de uh, heel veel massa in de muren te steken, dikke massa zodat dat uh, bruske schommelingen werden opgevangen in de temperatuur zonder dat daar eigenlijk technologie aan te pas kwam. En dat vond ik ook eigenlijk heel inspirerend. Uh, dat heeft mij verder gezet op mijn op mijn uh, doel om zelf ook zoiets op, op te ontwikkelen. Mm -hmm. Omdat ik denk dat het mogelijk is van uh, daar nu. Er zijn verschillende redenen, maar als ik kijk van wat dat een huis kost. Ik ben van Mechelen afkomstig en ik heb uh, bijvoorbeeld gisteren op Facebook uh, een post gezien van iemand daar voor 200.000 euro iets aan het zoeken is. Uh, dat mag. Dat, mag, uh, dat mocht uh, vervallen zijn, maar het moest bewoonbaar zijn, dus er mocht werk aan zijn. Er, moest, er moesten twee slaapkamers aan zijn en een tuintje. Die vond absoluut niks. 200.000 euro is ongelooflijk veel geld en dan nog altijd niks vinden. En het was niet in een chique streek dat er iets zocht, want het was uh, re regio Herentals en zo. en uh, allee, eigenlijk uh, ja, ja. tegen de Limburg aan. Dus, het was uh, ja dus ook te doen om uh, ja. op om den om de duur om, om ook wat goedkoop te wonen. Ja, niet alleen om goedkoop te wonen, maar omdat ik zou... Uh, ik, zou ik ben ook idealistisch, dus ja. ik zou eigenlijk graag uh, mee proberen te, uh, een kracht ten goede te zijn en ja. niet een kracht dat minder slecht doet. Dus ik, ik probeer echt zo van iets te maken dat de toekomst beter maakt voor de, iedereen, voor alle generaties en voor iedereen en niet alleen voor mij. Dus... Wat uh, ik voor mij kan doen, is uh, ja, goed, maar het is nog beter als dat andere mensen ook kan helpen. Want het gaat er mij niet... Ik zal een voorbeeld geven. Je hebt uh, de preppers. Ja. En die zijn ook bezig met autonoom leven en off-grid en heel veel dingen. Maar die zeggen niet... Of, off-grid, dat moet je even uitleggen. Off-grid off uh, betekent is. eigenlijk dat je niet aangesloten bent op uh, de netwerken die, je, die dat je automatisch hebt als je... Uh, eigenlijk in, in, in België woont, want... Uh, uh, wat uh, is on-grid? Uh, elektriciteit een, komt binnen een, via een -contact de elektriciteit. Contact bij het voilà, hebt uh, zo, uw, ja. uw riolering, uw water komt binnen via de waterleiding, ja. enzovoort. Of grid betekent dat je daar allemaal zelf voor gaat zorgen. Dat je je eigen watervoorziening in handen neemt, je eigen energievoorziening in handen neemt. En je kunt daar heel extreem in gaan, je eigen voedsel verbouwen, enzovoort. Mm -hmm. uh. Ja, daar heb je een hele beweging rond ook, Je hebt daar uh, verschillende bewegingen en verschillende stromingen rond. En een van die stromingen is bijvoorbeeld de preppers. Uh -huh. En dat zijn de mensen die zeggen van, oké, okay, het einde van de wereld komt of whatever. We gaan ons off-grid voorbereiden. En hoe doen die in dat? Die gaan gewoon een gigantische hoeveelheid uh, benzine inslagen of gas, generators. En dat is eigenlijk zeggen van, oké, okay, ik zit nog goed tot het einde van... Mijn leven, Et après moi, la deluge. Voilà. Ja. Dus, uh, en dat is niet mijn insteek. Ik geloof dat het absoluut mogelijk is van deze planeet ook uh, fantastisch. We leven op een fantastisch prachtige planeet alleen. Dat is onvoorstelbaar uh, wat voor een, een rijke planeet dat we hebben. Ja. en probeer, die... probeer ook anders wat dichter bij de micro te blijven, want je gaat zo. Heen en weer, en dan is dat zo. Ja, dat ah ja, hoort de luisteraar dat ook. Ja. <laughs> Goed, dus... Die, die planeet dat we hebben... Wat is duurzaam leven in, in mijn ogen? Dat is dat we het, niet van het kapitaal van deze planeet leven, maar van de rente van het kapitaal van deze planeet leven. Zodanig dat het kapitaal kan aangroeien en deze wereld rijker wordt naar de toekomstige generaties toe. Dus dat is eigenlijk het doel van duurzaam leven in mijn ogen. Mm -hmm. En dat is niet gewoon dus voor mij zien dat ik tot het einde van mijn leven toekom en uh, daarna whatever. nee, ik vind het juist uh, leuker dat iedereen zou toekomen, want ik denk dat het dan ook voor mij uh, te goede zou komen en uh, leuker zou zijn. Zeg, en heb je er een idee van? Stel nu, er is iemand uh, met de kennis die jij nu hebt over uh, zo'n boot bouwen um, en die wil dat ook doen. Wat, uh, wat zal dat kosten? Daar um, ben, ben ik nogal aan het werken. De, de, de, de dus wat dat ik probeer te doen nu, is de kennis dat ik aan het opbouwen ben, om daar een model mee op de markt te brengen. En uh, zodat andere mensen uh, gemakkelijk ook diezelfde weg kunnen inslagen. Ik heb er ook een firma voor opgericht, die noemt uh, Solar Infinity Marine. Als je dat afkort, is dat Sim. Uh, en wat dat het gaat kosten, exact weet ik nog niet, maar het, het gaat niet goedkoop zijn. Ik wou het eerst eigenlijk voor onder de 100.000 euro op de markt brengen. En dat gaat mij totaal niet lukken, om eerlijk te zijn. Dus mm -hmm. uh, tot, Ik ben nog altijd aan het zoeken. Uh, ah, ik ja, denk, dus je kant, wilt eigenlijk zelf ook zo'n tweede, zo tweede boot al gaan bouwen? Ik wil een model op de markt brengen dat dan uh, in, se in serie kan geproduceerd worden. En ik wil dat op verschillende manieren eigenlijk doen. Ik wil dat zowel kant en klaar, dus de sleutel op het contact geven... Mm -hmm. ...als in kitvorm. Dus dat mensen dat samen uh, maken... ...met andere mensen dat dat ook in kitvorm kopen. Niet alleen om kosten te drukken... ...maar ook om direct een soort community te creëren. Want het is niet de bedoeling... ...van 100% autonoom te zijn. Het is, uh, het is de bedoeling... ...van zelfredzaam te zijn... ...en van zoveel mogelijk vrij te zijn... ...van alle beslommeringen... ...en verplichtingen... ...en uh, terugkerende kosten... ...die dat u uh, eigenlijk dwingen... ...van... Uh, ja, te blijven dingen doen misschien dat je niet wilt, gewoon om die kosten te blijven betalen. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk de, het idee ook ervan. Uh, het, is, het is niet alleen duurzaamheid, maar het is ook een vrijheid dat ik probeer ermee te creëren. En in hoeverre zijn er dan de laatste dertien jaar soortgelijke projecten ontstaan? Of, of eerder al? Want had, had je iets van voorbeeld van zo'n ecologische boot uh... Nee. nee. Nee, dat was, uh, zegt... dat was, in mijn voorbeeld waren eigenlijk uh, science fiction boeken. Uh -huh. uh, want je hebt dus Earthships, was zo'n beetje science fiction, klinkt al, maar dat is geen science fiction. Uh, er staan ook uh, Earthships dat je kan uh, afhuren. In bijvoorbeeld Amerika zijn er verschillende ja, uh, die je de mogelijkheid geven om daarin uh, te verblijven en zo als je dat wilt doen. Uh -huh. Um, maar uh, in science fiction hebben we ook generationships, noemen ze dat. En een generationship, je hebt uh, in science fiction verschillende mogelijkheden om naar andere planeten te gaan, uh, fantastische uh, mogelijkheden, minder fantastische, en uh, je hebt dat zo proberen een beetje op science te baseren, dat het wat geloofwaardig blijft, en dan heb je twee mogelijkheden, een FTL, faster than light travel, mm -hmm. uh, om naar een andere planeet te gaan, of Generation ships. En generation ships zijn trager dan, dan lichtsnelheid. Die zijn misschien honderd of twintig generaties onderweg. Dus die boot, die, dat schip, dat ruimteschip moet alles bij hebben om een vo volledige minimaatschappij in leven te kunnen houden. En dat is eigenlijk een planeetje op zich. Mm -hmm. Zij moeten dus proberen van duurzaam om te gaan met hun grondstoffen, proberen dat het. ...leefbaar wordt, dat de mensen elkaar niet afmaken. Dus ze moeten een, een politiek systeem... ...een ecologisch systeem... Een, uh, dat is eigenlijk een beetje mijn... ...ook een inspiratiebron geweest... Ja, voor het ja je bent ik graag doe. met de toekomst bezig... ...en ja, wat de toekomst ja, brengt. En zo, dus ja, en dus de boten die ik ontwerp... ...probeer ik daar ook een beetje in dat licht te ontwerpen... ...zodat het eigenlijk iets is dat blijvend is... ...dat 100% uh, terug herbruikbaar is... ...dat er geen afval in zit... Um, en dan ben ik ook uh, geïnspireerd door bijvoorbeeld half-earth-theory, als u dat niet zegt nee. dat is uh, een theorie van uh, dat we de helft van de wereld zouden moeten overhouden voor uh, de, de planten en de dieren, dus gewoon laten verwilderen bij wijze van spreken, Zodanig dat uh, we onze biologische uh, diversiteit kunnen behouden en hopelijk terug omhoog brengen in plaats van omlaag brengen, want uh, soorten die uitsterven zijn voor eeuwig weg natuurlijk uh, en dus ik probeer ook die boten van de helft woonst en de helft uh, tuin, zal ik maar zeggen, mm -hmm. uh, te maken. En die tuin heeft ook functies, net zoals dat de natuur op onze planeet enorm veel functies heeft. Dus uh, ouais, dat is ook een beetje mijn inspiratie. Mm -hmm. Dus het gaat er ook nooit uitzien als een jacht of zo, met hetgeen dat ik maak. Dus, het is anders. Oké, okay. maar ja, je hebt ook zo veerboten en zo, je hebt nu de waterbus. Uh, ja, in hoeverre zijn er in de wereld boten die op die manier uh, werken, op een wat meer ecologische manier, met, met zonnepanelen of zo? Er zijn ondertussen zeker en vast nog veel boten uh, met zonnepanelen, maar de meeste boten met zonnepanelen, momenteel, quasi allemaal, zijn eigenlijk die zonnepanelen... Uh, Um, laten we zeggen, hybride-achtig. Mm -hmm. Dus, dus uh, bijvoorbeeld, uh, ze, ze gaan nog een generator meenemen aan boord om aan te vullen als er niet genoeg zon is. Dus, ze werken die... deels op fossiele brandstoffen. Ja, ze werken deels op fossiele brandstoffen. Ja. En ik, ik snap dat ook wel, want ja, het kost veel geld, evenveel geld als een huis of wat dan ook, dus je wilt niet dat je um, soms moet besparen of bekrimpen, maar eigenlijk, als je, als je... Um je, hebt een, je hebt een kikker in je keel, precies, ja. ja. Maar we zullen, we zullen er direct misschien wat meer over hebben, ik zal er nog wat muziek ja. op zetten. Hier is de Shipbuilding van Robert Wyatt. Worth it? A new winter coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. The boys said that they're going to take me to task. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got filled in for saying that people get killed. for a picture postcard within we felt the reopening the ship and notifying the next Uh, ...in de studio met Captain Sunset. Um, we hadden het over uh, jouw ecologische boot... ...en we hadden het ook veel over um, andere boten... Uh, ...de laatste ja. vijf minuten. Um, <kugels> dus jij zei, ja, dat is uh, vaak dan zo'n hybride... Hè? ...dat werkt dan deels ja, op fossiele op... brandstoffen... ...en deels op hernieuwbare energie. Uh, wou je daar nog iets over zeggen? Absoluut, want uh, die, die andere boten... De andere boten, wat aan mij er een beetje... Uh, ten eerste, het is motiverend om te zien dat, dat, er, dat er nog mensen het doen. Maar de meeste van die andere boten gebruiken ook nog fossiele brandstoffen. Dus die zonnepanelen en dat op, op proberen om op duurzame uh, energie puur daarop te doen, is, is, is dikwijls niet uh, enkel wat dat ze doen. Uh -huh. En er zijn er dat het helemaal of quasi helemaal doen... Maar die zijn dan ongelooflijk duur gemaakt. Die zijn bijvoorbeeld uh, 1 of 2 miljoen dollar of zo gemaakt. Uh, dan heb je nog bijvoorbeeld uh, Bill Gates, dat uh, een, een boot heeft gemaakt op uh, waterstof. alleen een, een jacht. Ik weet niet, ik het van honderd meter of nog meer. Mm -hmm. en, en dat is goed. Maar het probleem is, dan ga je een beetje de reactie krijgen van mensen. Ja, maar ik ben Bill Gates. Die, dat is wel goed voor de chique mensen. Mm -hmm. Of voor de rijke mensen. Maar het is geen uh, werkelijke oplossing. En dat wou ik een beetje tegengaan als je mijn boot zag. Ik kreeg er altijd enorm veel sympathie mee, terwijl ik daarmee rondreisde. Omdat mensen zagen, dat is geen rijke mens, dat is gewoon iemand dat zonnepanelen, batterijen en een elektromotor op een soort vlot heeft gezet en daarmee rondreist. En dat werkt. En ze zien dat dat werkt, want de, uh, uh, uh, uh, gevoelsmatig en... Uh, M met het hoofd weten ze al dat dat kan werken. Maar als ze dat zien, dan, dan, dan, dan komt dat veel harder binnen, want ze zien van, ja, daar kan geen draad aan zitten, dat is een boot. Dus uh -huh. je moet op zijn eigen energie aan het varen zijn. En je hoort niks. Dus dat is, dat is hetgeen dat ook, uh, volgens mij, waarom dat, het, allee, dat het belangrijk is wat ik doe. En waar heb je dan zoal naar gereisd? <coughs> ik ben uh, vertrokken... In Gent de eerste keer. En dan ben ik tot het zuiden van Frankrijk gereisd, dus tot de Middellandse Zee. En dan ben ik uh, doorgestoken tot de Atlantische Oceaan en dan terug naar België. Allemaal via de binnenwateren en uh, rivieren, dus niet via uh, zeeën of oceanen of zo. Oké, okay, dat zou uh, niet zo lukken misschien. Zee dat zou niet oceanen. gaan met hetgeen dat ik gemaakt had. Het model dat ik nu aan het ontwikkelen ben, ga je ook mee op zee kunnen. Oké. Okay. Dat is mijn bedoeling toch, ik zal het zo zeggen. Oh, ja, ja. Dus dat ben ik nu aan het doen. Uh, heel die regelgeving daarom ben ik aan het uitblazen. Een zeer moeilijk ding, want dat zit volledig achter paywalls. Dat is, uh, dat is, uh, ze hebben het niet echt eenvoudig gemaakt om dingen te proberen in België. Ja, ik veronderstel dat daar dan ook patenten op zijn genomen ofzo. Dat dat ook allemaal niet zo... Nee, ik heb, om eerlijk te zijn, geen patenten genomen. Nee, om, nee, maar de, ja. de andere patenten hebben genomen. Zo van... Uh... Dat het niet altijd uh, mogelijk is om iets over te nemen? Daar heb ik niet zoveel schrik van, omdat ik eigenlijk altijd de eerste ben geweest, een beetje, op dat vlak. Uh -huh. En ik heb er ook altijd documentatie van bijgehouden, dus ze kunnen onmogelijk zeggen dat ik het van hun heb afgekeken, of wat dan ook. Integendeel, uh -huh. als ze ermee af gaan komen, gaan ze eerder zien van, shit, wij waren later. Oké. Okay. Uh. Ja. De, de, en, en gaat er ook wel eens iets mis? Zo van, uh, ja, uh, serieuze storm of zo, dat, de, de, dat je van alles moet doen op die boot, om op die boot uh, sowieso, in, want, in orde te houden? Sowieso, want ik probeer ook altijd allerlei uh, nieuwe dingen uit. Die, die, boten, allee, die, die, die, die, die boot waar ik nu op, op woon ook, ik woon daar ondertussen op, dat is ook mijn laboratorium. Dus ik probeer er absoluut ook dingen op uit. Niet alles werkt. Sommige mm -hmm. dingen werken goed, sommige de, dingen werken werken niet goed. Ja. En uh, ja, daar, daar probeer ik mijn lessen uit te leren, of dat nu goed werkt of niet goed. Het is beide even interessant voor mij, om te weten. Ja. Uh. Drink gerust nog een slokje water. Ik ga hier uh, is, uh, een stukje van die trailer, van uh, die... Uh Earthship film laten horen, um, Garbage Warrior, die dus in 2007 uitkwam en het ja, gaat dan eigenlijk vooral over die architect um, Michael, Reynolds, Michael Reynolds, die, uh, ja, die dan uh, een, een dorpje van um, Earthships in uh, New Mexico heeft gebouwd in de VS. Nu in de VS, er zijn niet veel regeltjes, maar op een gegeven moment stoten die toch ook op allerlei regeltjes. En ook in andere landen en continenten was het niet altijd evident om die earthships die dan zo vooral uit afvalmateriaal zijn opgebouwd. Zo dingen als autobanden en blikken en zo. Uh, ja, um, gebruikte flessen en zo. Om, om, um, om dat concept uh, ja, in de praktijk om te zetten. Enfin, we gaan hier een stukje laten horen van Garbage Warrior. Ik ging naar de school in de Universiteit van Cincinnati. En ik begon toen... Right to think that architecture was worthless. It was actually the building of these earthships that was a problem. I was twisting the law to try to get sustainable housing out there, folks. State police, will you please lock the doors? A family of four could totally survive here without even going to the store. This is garbage. The need of the hour is three major components. Shelter, sanitation en clean water. Ja, yeah. shelter, sanitation en clean water. Ja, ze, ze hebben blijkbaar ook zo'n systeem in zo'n earthship dat ze zelf uh, water kunnen uh, opvangen. Uh, ik denk uh, ja, regenwater en dat dat dan wordt gezuiverd op de een of andere manier. Dat ik gezien heb, zoiets. De, met planten. Ja, met <coughs> ja, planten ook, oké. Okay. Ja, met me, me, me filters gemaakt van, uh, ik denk, lavasten en uh, zand en zo. Nou ah, ja, doe jij zoiets ook? Uh, <coughs> um, je water ja, opvangen? ben ik wel. Dus uh, dat systeem ben ik ook uh, aan het bekijken voor de boot. Dus het, uh, het watersysteem, dus ook wederom in plaats van een high-tech systeem zoals het traditioneel gedaan wordt, zijn er een systeem van pompen en filters waardoor dat je constant energie nodig hebt om dat te doen probeer ik ook een zo passief mogelijk systeem. En ik zou dat met een reedfilter willen doen. Dan noem ik dat ook dan een HelloFeeder filter. En uh, het voordeel daarvan is in mijn ogen... Ten eerste dat het lowtech is. En ten tweede dat het ook kei mooi is. Dus ik ga dat als een deel van, het, uh, van de boot ook uh, gebruiken. Hoe die eruit ziet. Omdat dat is ongeveer twee meter hoog. Je kunt er perfect een soort schutting voor ma mee maken. Voor uh, privacy te hebben op je dek of zo. Op je terras. Ik kan ja, daar uh, helemaal voor... Allee, op die manier zie ik het voor me om het te gebruiken. Nu, er zijn ook uh, de laatste decennia zo wat uh, ecological communities opgedoken uh, in, uh, in Europa. Ik weet niet of je daar uh, aan gedacht hebt om die ook te bezoeken. Mm, mijn, uh, mijn dingen van, het, uh, van de Helofite filter, Ik heb mijn meeste informatie, zoals bijna al mijn informatie van het internet gehaald... En ik zei dat er ook een Belg uh, heel uh, hard mee begaan was. Uh, Mark Dalemans van Pure Milieutechniek. Hij uh, is ondertussen op pensioen. Maar die heeft daar enorm veel uh, werk en ook pionierswerk in verricht. <coughs> die heeft onder andere de abdij van Averboden compleet off-grid op die manier gemaakt. Dus dat is een, uh, een, een plek waar honderden mensen per dag soms komen eten, drinken, allemaal naar het toilet gaan enzovoorts. En dat water, dat wordt allemaal ter plekke beheerd en met planten gezuiverd enzovoorts en uh, dus uh, met hem heb ik ook uh, redelijk wat samengezeten om te leren van hem wat dat mogelijk is en wat dat niet mogelijk is met, met die planten maar ik moet er eerlijk in zijn, dat gaat nog altijd voor mij ook uh, testen zijn om te kijken van wat dat die man zegt, kan ik dat in de praktijk brengen, mm -hmm. ik heb daar wel een stevige leidraad mee in handen van in... andere eco-projecten ben ik minder op de hoogte, om eerlijk te zijn. Ja, maar in hoeverre ben je op je reis ook <laughs> mensen tegengekomen die op een ecologisch bewuste manier probeerden te reizen? Dat gebeurde, of zo? Dat gebeurde um, maar de belangstelling was er van iedereen. Zowel uh, mensen dat, uh, ik zal maar zeggen... Autoliefhebbers waren en dan met een chique auto reden, die stopten ook om een praatje te doen. Even goed mensen dan met de fiets aan het reizen waren. Want als je langs de kanalen en rivieren vaart, dan ben je eigenlijk op de juiste, op de, op de, op de zo vlak mogelijke gradiënt aan, aan het reizen. Dus voor fietsers is dat ook de meest aangename weg om te reizen, want die moeten het minst dan bergop, bergaf gaan. Want dat, dat doet niet, die houdt alles vlak. Dus heel veel fietsers dat je tegenkomt, wandelaars. Uh, ik heb fietsers meegenomen, soms voor meerdere dagen, dat die gewoon mee aan boord mee rondreisden. Ik heb uh, één eco-plek eigenlijk ook uh, toevallig tegengekomen. Dus die mensen, ik was daarmee aan de babbel geraakt tijdens het reizen. En die hadden een soort um, kunstenaarscollectief, die daar vooral gefocust waren... Uh, op windmolens, raar maar waar. Dus ik heb daar heel veel gesprekken mee gehad over uh, pro's en contra's uh, van windmolens ten opzichte van zonnepanelen. Uh, heel boeiend, heel leerrijk. Uh, heel tof. Ja. Dat was in het zuiden van Frankrijk trouwens. Oh, ja, oké. Okay. Ja, en, en wat brengt nu de nabije toekomst voor jou? De nabije toekomst uh, van mij brengt dus het. Uh, het, het het, het, het echt, uh, hoe moet ik het, zeggen, het commercialiseren van uh, het model dat ik op de markt ga brengen, dat model dat heeft, um, dat heeft eigenlijk een beetje de bedoeling, want zoals je zelf zei, van die Airchips van, Bur van uh, Reynolds of uh, ja, ja. Michael Reynolds <coughs> Michael <ja>. Reynolds, <coughs> slecht mijn name. Het uh, ja, probleem ik... daarvan is eigenlijk die, die, die, die, die wetgevingen daar rond. Ja. En wat dat ik wou creëren onder andere met die boot, dat is eigenlijk een plat vlak dat ik creëer, die dat volledig in orde is met alle wetgevingen. Alles is ook al voorzien van, uh, om om uw water aan te sluiten, nu wel en zo. Op zo'n manier dat je eigenlijk kunt bouwen wat dat je wilt, natuurlijk binnen uh, bepaalde afmetingen. Um, op die boot wilt jij met modder en stro werken? Je kunt dat perfect proberen. Je gaat geen uh, wetten niet meer hebben dat je kunnen tegenhouden. Hoe bedoel je? Omdat um, de boot is al helemaal gehomologeerd. Uh -huh. En wat je erop doet, is eigenlijk je keuze. Oké, okay, er zijn eigenlijk minder, er zijn minder wettelijke bepalingen rond boten dan rond huizen. Ja, dus uh, rond huizen is het uh, bijvoorbeeld uh, afhankelijk van waar, natuurlijk, maar bijvoorbeeld uh, verplicht om op het rioleringsnetwerk aangesloten te zijn. Terwijl dat je misschien zelf zoiets hebt van, ja, maar milieutechnisch gezien is het veel beter voor de planeet als je zo lokaal mogelijk je water gaat beheren. Zowel je regenwater, dat je van tot drinkwater maakt, als je zwart en je grijs water gaat doen, in plaats van dat via een rioolsysteem en allemaal uh, stenen pijpen en metalen pijpen in nog grotere pijpen te, te laten stromen en nog sneller te laten gaan. Uh, ja, bedoel, dat is niet de oplossing. Dat uh, beginnen we ook wel in te zien. Hè? De, de onthaardingen en zo, dat is niks nieuw. Uh, dat is nu aan het doordringen bij uh, bredere, en bredere bevolkingsgroepen dat we dat nodig hebben zeggen kan je ook op jouw boot gewoon wonen zonder er ooit mee te varen? Of moet je ja. daar af en toe mee gaan varen? Nee, dat, dat moet niet. Uh. Maar het voordeel van een varende boot te maken, is dat je uh, geen vaste lichtplaats moet hebben uh -huh. om erop te wonen. Dat hoeft niet. Dus okay. je kunt gaan liggen waar je wilt. Omdat het een varende boot is. En met een niet varende boot gaat dat niet. Dan moet je een vaste lichtplaats hebben... En dat is al, soms kan dat uh, een wachtlijst zijn, kan duur zijn, whatever, dat kan een, dat kan een bottleneck worden. En een tweede reden uh, dat het een varende boot is, is uh, als je aantoont dat het uh, een varende boot is, toont je sowieso aan dat het off-grid is, want dat kan niet verbonden zijn met het rioleringsnetwerk, of met het elektriciteitsnetwerk, dus instinctief weet je van dat het werkt. En als het op een boot kan werken, dan kan het zeker op het land werken. Want dat is daar tien keer zo gemakkelijk dan, om dat, om dat dan te doen. Dus het is een beetje uh, het goede voorbeeld, zal ik uh, geven, zal ik maar zeggen. Uh, okay. Als je dat, dat, dat je dan doet. Mensen worden geïnspireerd dan. Ja, ja, ja. ja. Uh, uh. Ik was hier gisteren ook nog op de radio in de muziekdoos. We gaan uh, service meegeven aan mensen waar ze nu jouw eigenlijk nu jouw vorige interview kunnen beluisteren, als ze dat willen. Hè. Maar gisteren in de muziekdoos was er ook Nico met Child's Christmas in Wales. Een samenwerking van Nico en John Keel. En um, ja, hier is John Keel zelf met datzelfde lied. Child's Christmas in Wales. Ja, waar ook veel rond te doen is, dat is de uh, tiny house. Hè? Dus uh, mensen ja. die in kleine woningen gaan uh, wonen, um, die dan verplaatsbaar zijn vaak. en zo. Um, ik weet eigenlijk niet hoe dat, dat dan zit met is isolatie in zo'n uh, tiny house. Um, ja, onder tiny house er valt heel veel onder die noemer. Dat uh, uh -huh. is een beetje uh, een vrije interpretatie wat er allemaal onder valt en wat niet. Maar meestal wordt er toch onder gezien... Iets dat verplaatsbaar is. En, en dus wat dat dan ook inhoudt als het proberen onder een bepaalde breedte te houden, meestal onder de 2,55 meter, om het volgens de Belgische wegcode een beetje gemakkelijker te kunnen verplaatsen. Maar verder heeft het ook heel veel gelijkenissen met wat dat ik doe, omdat het ook dikwijls wordt gebouwd met principes van goedkoper te proberen leven als een huis, zodat je meer vrijheid hebt om andere dingen te doen met je leven, als gewoon een huis af te betalen, uh, zelfvoorzienend te zijn op bepaalde vlakken. Uh, ja, dus uh, die, die isolatie dat daarin zit in een tiny house, je hebt ze in alle kleuren en maten. En tiny houses zijn op sommige vlakken gelijk boten, en daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat iedere booteigenaar vindt zijn boot mooi. Dus je gaat, het, is, het is niet goed van iets slecht te zeggen van iemand anders zijn boot, want elk, elk één heeft naar zijn eigen goesting dat gemaakt en naar zijn eigen kunnen en zijn eigen vermogen. En hetzelfde een beetje met tiny house. Je hebt er bij me weinig isolatie. Je hebt erbij dat super geïsoleerd zijn en dat je absoluut alle comfort hebt van in een gewoon huis of van in een villa. En, en hoe doe je dat dan, dat super isoleren van zo'n tiny house? Um, dus tiny house is uh, niet mijn metier. Ik ben daar wel uh, veel gaan kijken over rapen. Ik ken ook heel veel mensen uit die wereld. En daar. Daar wordt alle richtingen mee uitgegaan. Wat, dat je, dikwijls, wat dat je dikwijls bij tiny houses terugvindt, zijn mensen die uh, biologische materialen, zal ik maar zeggen, graag gebruiken. Uh, gezonde materialen om zo gezond mogelijk te leven. Maar je hebt net zo goed uh, tiny houses die daar gebouwd worden met meer traditionele methoden, dus die dan met chemische producten gaan werken voor isolatie. Uh, chemische producten zijn uh, puur, puur. Zo'n dingen, die dan in gewone huizen worden gebruikt. Je hebt er dat dan uh, met de meer natuurlijke middelen gaan gebruiken. Tot schapenwol toe. Dat uh, uh -huh. uh -huh. kan allemaal. Dus uh, je kunt high-tech gaan. Uh, je, hebt, uh, je hebt van die heel dunne isolatie, dat toch heel goed isoleert. Dat bestaat... Uh, uh, is, ja, ja. is heel interessant in een tiny house, omdat je maar een breedte hebt van 2,55 meter. Als je dan nog heel dikke muren gaat zetten, dan wordt dat meer en meer een uh, konijnenpijp, zal ik maar zeggen, om het een beetje onherbiedig te doen. Uh, op Zodra, dat vlak ja, vind ja. ik dat mijn project, en dat is een van de redenen dat ik ook naar mijn project ben gegaan, en niet richting tiny house ben gegaan, omdat ik wou nog meer de mens centraal zetten als een tiny house. In een tiny house is het verplaatsbare redelijk centraal gezet als, als onderdeel. En ik wou eigenlijk de mens centraal zetten, dus ik denk dat het niet voor een mens geschikt is om in een lange, smalle uh, ruimte permanent te verblijven. Ik denk, denk niet dat mensen daar uh, voor permanente woonstad dat dat levenslang kan. Misschien als je alleen bent, geen probleem, of met twee Misschien ook, ik weet het niet. Maar het is een ja, keuze, ja. het is een keuze. Ik denk, we mensen... Gaan dit... voilà. ja. We gaan dit in de toekomst nog eens moeten doen, want we, we komen naar het einde van ons programma. Uh, in elk geval, mensen kunnen uh, nog meer van jou horen in een interview dat jij eind november hebt gedaan. Uh, je vindt dat terug op de site demuziekdoos.blogspot.com. Daar vind je die opname terug. Dus de muziekdoos in één woord: Muziekdoos.blogspot.com. En uh, ja, bedankt voor, uh, voor te komen. Het was echt uh, interessant. Uh, ja, We hadden het nog ook over, uh, over plaatsgebrek kunnen hebben, bijvoorbeeld. Hè? Want zo'n zo uh, tiny house: ja, je kunt daar niks boven bouwen. En, uh, en een earthship: dat is ook al niet zo gemakkelijk uh, om daar iets boven te bouwen. Ook al. Uh, kan je met heuvels werken, las ik, dat je, de, dat je er voor de helft kan bovenbouwen. Maar zo'n uh, Earthship bijvoorbeeld neemt veel plaats in. En als je niet veel plaats hebt uh, in, uh, ja, in New Mexico, in de woestijn, heb je natuurlijk veel plaats voor zo'n dorpje. Maar uh, Vlaams gewest is momenteel wat anders. Um, maar ja, dat zal dan voor een volgende keer zijn. Ik, uh, ik ga hier nog iets opzetten van uh, Sleaford. Mots, waarom uh, sleaford Mods. Ik heb al lang zo'n film gezien: Bird, Van mensen die uh, in kraakpanden wonen in uh, Groot-Brittannië. En uh, daar is dan zo een, uh, een meisje dat, uh, dat haar weg uh, probeert te zoeken in die film. En Sleaford -Mots, Mots heeft daar ook uh, muziek voor uh, um, geleverd, voor, uh, voor de soundtrack van die film. Hier is uh, Jolly Fucker, en dit was dan um, Ecologica. Bedankt Peter, bedankt luisteraars, tot een... Uh, uh, bedankt voor hier te mogen zijn. Ja.